over woorden woorden kunnen iemand maken of ze kunnen iemand breken en onze hele bijbel staat stampend vol met woorden en die woorden heeft de grond woord logos in het Grieks en in het Hebreeuws Tavar misschien kunnen we vandaag daar iets van boven water halen we hebben er al eens eerder een hele prediking aan gewijd, maar ik wil het nu even vanuit een andere hoek toch gaan belichten met u Yeshua, de ware wijnstok. En ik heb achter het woordje wijnstok maar gezegd, woord. Wat je ook van die wijnstok denkt. Hoe die ook in je leven heeft gespeeld, in je gedachten. Die wijnstok in zijn verbeelding van woord. We gaan in het Oude Testament beginnen. Altijd goed. Om in het Torah eerst te openen. En vanuit de Torah verder te gaan kijken. Hoe kunnen we ermee omgaan? Hoe kunnen we het overplaatsen naar onze tijd? Hoe kunnen we dingen omzetten in onze beleving? Want het moet natuurlijk een beetje overgeplaatst worden... zodat we in ons eigen lichaam gaan voelen... Oh, Toen was het wel in Exodus, maar vandaag zitten we in Amsterdam. En we maken natuurlijk dezelfde ervaringen met elkaar. Niet alleen met elkaar, maar ook met je eigen leven. Ik ga zomaar beginnen in Exodus 19, vers 9. Moet je luisteren en meelezen. Daarna zei de Yahweh tot Mozes... Zie. Ik kom tot u in een donkere wolk: opdat het volk kan horen. Wanneer ik met u, Mozes, spreek. En zij ook voor alles in u, Mozes, geloven. Zo, daar beginnen we mee. Ja, spreekt dus tot Mozes. En wat zegt hij? Zie. Ik kom tot u, in een donkere wolk, Mozes, opdat het volk kan horen. God sprak van de berg. He? Wanneer ik met u spreek, Mozes, en zij voor altoos in u geloven. Ik denk dat dat heel heftig is. Als er 600.000 man voor de berg staan en God spreekt tot Mozes. En de berg schudt en die beeft. En God die geeft ze tien woorden van het verbond. Ik heb wel eens meer gezegd. Onze broeders en zusters die voor de berg hebben gestaan. Hebben rubberen knieën gehad van het geweld waarmee God sprak. En God sprak met zoveel geweld. Opdat ze tot in hun botten zouden horen. En voelen dat dit een verbond van God is. En het is een eenzijdig verbond. Want het gaat van God uit. En hij zegt dit verbond maak ik met jullie. Gelukkig zegt het volk ook nog, wij zullen zo doen. Helaas begrepen ze een hoop dingen nog niet, want ze hebben ook een hoop dingen niet gedaan. Maar in dat hele verbond van God zat ook een reddingsboot. Een hoop mensen hebben het nooit gesnapt, maar vanaf Adam en Eva hebben we al uitgezien naar Messias die nog komen moest, want hij was door God al beloofd. Adam en Eva tot aan Jesse en van Jeshua tot aan onze tijd. Alle gelovigen zien uit naar Messias. Hij is het hoogtepunt van het verbond. Waardoor we verzoend zijn met God. Lieve mensen, dat zijn woorden die moet je horen. En er moet iemand zijn die ze spreekt. Als u de woorden van Mozes hoort, bent u de volgende die wat u gehoord heeft... weer als woorden kunt uiten in woorden die je spreekt. En Mozes deelde de woorden... ...van het volk aan wij mee. Dus dat volk heeft gereageerd op wat Mozes namens Yahweh sprak. Bijvoorbeeld, ja, wij zullen doen. Er komt dus een antwoord uit het volk op het spreken van God. Dat woordje spreken, 1696, is davar, is het werkwoord voor spreken. En Mozes deelde de woorden, is 1697... Hé, hey, is ook het woordje davar, want dan een zelfstandig naamwoord. Spreken en woorden die uit davar komen, hebben dezelfde wortel als in het Grieks over de persoon die ze spreekt. Want iemand moet woorden spreken. Dus hoor je nou woorden die in de grondtaal logos heten en in het Hebreeuws davar, moet je je eigenlijk altijd afvragen wie spreekt er nou? Want over degene die spreekt kun je bepalen of die gezag heeft om te spreken of niet. Ja, als Ahmadinejad een woord spreekt, nou, dan ga ik echt niet naar luisteren om wat van hem te leren. Nee toch? Maar als ik de woorden van mijn Heer hoor, dan denk ik, ja, maar zo sprak Yeshua. Ik denk, ha, zeg het nog eens. Ja, zie, je kan het nog lezen ook. Dus het gaat erom wie er spreekt. Dus spreken we over davar. of we spreken over Logos in de grondtaal, moet je altijd vragen: hé, hey, wie spreekt er? Een klein sprongetje nog naar nummer 12. In nummer 12 vers 6 staat: "Toen zeide Yahweh. Zeide is een ander woord voor zeggen. Maar ik ga nog niet verraaien wat het grondwoord is. Yahweh, wat zei die? "Hoor nu mijn woorden." 1697. Logos daarvan. "Hoor nu mijn woorden." Indien onder u een profeet is, dan maak ik, Yahweh, mij in een gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik met hem. Hé, hey, dit zijn dus dezelfde woorden. Spreken, spreken. Dit is 97 en dit is 96. Het heeft allemaal nog te maken met woorden. Locos in het Grieks. Waarom begin ik nou eigenlijk over? Kunt u nog de eerste tekst van Johannes herinneren? Uit uw hoofd? Johannes 1, vers 1. Hé, hey, wacht. Wie zegt het? Steek je vinger op. Amen. Zeg maar allemaal amen op, hè? Dat woordje woord. Wat is dat in het Grieks? Wat zegt u? Dat is logos. In de beginnen was het woord en dat woord was bij God en dat woord was God. Wat zegt de christenheid over Johannes 1, vers 1? Dat woord is... Jezus? Zo hebben we het geleerd, want ze hebben het altijd gehoord. Maar er staat in de grond taal het woord logos. Dat staat helemaal niet Jezus. Want in de beginnen was het woord refereerd aan Genesis 1 vers 1... en God zei er, zij licht. Dus wie is het woord uit, 1 Johannes, uit Johannes 1 vers 1? In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. In de beginnen was het woord, dat woord was bij God, dat woord is God... Alleen het is vanuit drie-eenheidsleer en uit een pre-existentieleer van Yeshua. Dat mensen tot zulke dwaze uitspraken komen. Want dan gaan ze dus namen importeren in de Bijbel. Waar die naam helemaal niet geïmporteerd kan worden. Want er staat gewoon in het begin was het woord. Er was nog helemaal niets. En Abba Yahweh sprak een woord. Hij zegt er zij licht. Hoe lang duurde dat voordat het licht was? Het was het. Het duurde zelfs geen seconde. Want op het moment dat hij zegt, is het er. Dus zelfs een seconde is al te lang. Dus als God spreekt, dat is heftig. Het woord van God is heftig. We moeten alleen gaan leren onderscheiden waar de Bijbel over spreekt. Dus in het begin was het woord, het woord was bij God, het woord was God. Heeft niets te maken met Yeshua of met Jezus. Het is een schitterende uitspraak waarin Johannes een evangelie begint door te refereren aan het allereerste begin van de schepping, want daar sprak Yahweh. Pas in vers 14 wordt het woord vlees. Maar dat klopt, want Abba Yahweh had gezegd tegen de maagd Maria... uit u zal mij geboren worden, die een heerser zal zijn in Israël. Hij zal mijn zoon genoemd worden. Pas op dat moment wordt het woord wat God spreekt vlees in Maria. En dan kan je weer anders gaan... Nadenken. Maar zover gaan we vandaag niet. Dat is preek op zich. Hoor de woorden, zegt hij van dit verbond: 1697. Spreek tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en zeg. Daar komt het eerste woord zeggen. Daar staat 559. Wie raadt er naar? Wat is zeggen? Amar. Dat is goed. Ja, die boer die spreekt Hebreeuws. Hè? He? Die spreekt Hebreeuws. We gaan zo nog meer erbij kijken. Moet je luisteren. Zo zegt Yahweh. Dus dit is echt wat u spreekt. Hè? We praten niet meer over het woord. We weten nu het is Yahweh. Want hier wordt het woord gelijk aangeduid wie het ook is. Yahweh. Zo zegt Yahweh de God van Israël. Vervloekt zij de man die niet hoort naar de woorden van dit verbond. Zo. Vervloekt zij de man die niet hoort naar de woorden van dit verbond. Hoe komt dat bij u over? Dat Heer zegt, vervloekt ben je als je niet naar mijn woord luistert. En luisteren is, hoor Israël. Smaar. Dat is niet alleen maar horen. Nee, dat is luisteren. En dan doe je het ook. Dus als vader zegt, hoor Israël. Luister naar mijn woorden van het verbond. Dan zou je een goede luisteraar moeten zijn. En moeten gaan doen wat hij zegt. Hoe is het mogelijk dat we een christenheid hebben... die al vanaf Rome de zondag viert... Terwijl God zegt, gedenkt, de Sabbatdag, dat je die heiligt. Want het is mijn heilige dag die ik apart gezet heb, zegt hij. En alle die in vieren, heb ik apart gezegd... ...opdat zij mogen weten dat ik hun God ben. Dat moet je tegen een traditionele christen zeggen. Zegt hij, ga toch weg, je bent wetties. Maar het is echt niet waar. Dat is zoals de Heer spreekt. We moeten alleen maar leren spreken, zo spreekt de Heer. Vindt u dat leuk om dat te doen? Want dan zou je helemaal te vergeefs hier zitten, want zo willen we altijd met elkaar spreken. We willen het horen en we willen het lezen. Zo zegt Yahweh, de God van Israël. Vervloekt is de man die niet hoort naar de woorden van dit verbond. Woorden is dit weer logos, Davar. Wie is de spreker? je moeilijk uit deze tekst te halen. Dat is gewoon Yahweh. Hoeft niet uitgelegd te worden. Alleen Johannes 1 was lastiger, want in het begin was het woord... Maar dat woord, dat is Yahweh. Hij was uiteindelijk degene die schiep. Dat woordje amar, zegt, zeggen, spreken, uiten. Vind je het mooi? Het maakt wel uit wat je zegt. Want zodra je nog je gedachten hebt, is één. Maar zodra je je gedachten gezegd hebt, dan kun je ze erop aanpakken. De rechter zegt altijd, wat heb je gezegd? En dan zeg je, "Ja, maar ik heb zo gezegd." Nee, zegt die ander, "Je hebt zo gezegd. Ik heb die als getuige en die als getuige, dan word je dus veroordeeld op hetgeen wat je gezegd hebt." Dus zeggen is heel belangrijk dat je het beseft wat je zegt. Ook voor Gods aangezicht is het heel duidelijk dat je beseft wat je zegt. Je kan nooit wegkomen, zeggen: dus, ja, maar dat heb ik niet gezegd. Daar gaat hij weer. Zo zegt Yahweh, ja, de God van Israël vervloekt is de man die niet hoort naar de woorden van dit verbond. Puntje, puntje, puntje. Dan gaat hij verder. Dat ik aan uw vaderen geboden heb. Hij spreekt tegen Israël. Hebben wij door Yeshua deel gekregen aan Israël? Amen, hè? We hebben deel gekregen aan de vrucht, aan de belofte, aan de verbonden... ...en alles wat God met Israël, Abraham, Isaac, Jacob gemaakt heeft... Dus we kunnen hier spreken als tegen Israël. Want we zijn allemaal in Israël ingeënt door het geloof in Yeshua. We zijn één volk geworden. Ook al ben ik een Hollander, ben ik toch een Hollandse Israëliet. En waar u vandaan komt, dat weet u het beste. Dat ik aan uw vaderen geboden heb ten dagen dat ik hen uit Egypte, die ijzer overlijde met de woorden. Hé, hey, weer het woordje woorden. Wat staat erachter? 559. Het gaat er namelijk om wat God zegt. We weten intussen dat het God is. En dan gaat het erom, wat zegt hij? We erkennen, ja, wees God. Maar het gaat erom wat hij zegt. En wat hij zegt, daar mogen we vader aan vasthouden. Je kan niet zomaar aan losse woorden zeggen, oh, God, hou ik u aan vast. Nee, vader, u heeft gezegd. En zoals u aan hem vast mag houden wat hij gezegd heeft, gaat hij uiteindelijk ook u vasthouden aan wat u zegt. Want het is belangrijk wat u zegt. Hoor naar mijn stem, zegt hij. En doet naar alles wat ik u gebied. Wie zou hier nog onderuit willen? We willen allemaal kinderen van God zijn. Maar er zijn de velen die zeggen, ach die wet van God. Jullie zijn zo wettig, jullie vieren Sabbat. Daar hebben we hebben niks mee te doen. Het is een teken tussen God en mij, dat ik mag weten dat hij mijn God is. Ja, maar je doet het op zondag. Weet je dan wel of God je God is? of heb je een andere God dat klinkt triest ik heb zelf 35 jaar zondag gevierd met alle respect en liefde we zullen nooit terugspugen in het nest waar we uitkomen maar we hebben de Sabbat gevonden we begonnen de Bijbel te lezen en zeggen: ja maar dominee, maar eens kijken wat hier staat en moest je kijken wat kijken wat hier staat en dan zeiden ze de Bijbel is weg want vader die zei dit en vader dat zei dat en dan kwamen de oude schijvers op een gegeven moment zei, los ermee ik ga doen wat God zegt dat geeft problemen, maar problemen zijn er om op te lossen. Hè? Door gewoon te gaan de weg van de Heer. Een profeet en geen kleintje, Jeremia 9, 26, vers 2 en 3. Daar komt hij weer. Zo zegt Amar, zeggen, Rema in het Grieks, wat er gezegd wordt. Belangrijk. Zo zegt Yahweh, ga in de voorhof van het huis van Yahweh staan en... Spreek, dit is weer logos, het woord, tegen alle steden van Juda die komen om zich in het huis van Yahweh neer te buigen, en spreek al de woorden. Er komt hij weer. Dat is weer logos of davar, die ik u gebied tot hen te spreken. Zelfs dit is nog logos of davar. En doe er geen woord van af. Het is dus precies dat wat vader zegt. Het is een woord wat van vader afkomt. Of van de profeet afkomt. Je moet goed duidelijk hebben wie spreekt er. Want bij Davar praten we over wie. En bij Amar zeggen we wat heeft hij gezegd. Misschien zullen ze gehoor geven. Misschien zullen zij gehoor geven. En het woordje gehoor is weer Sma. Sma Israël. Yahweh elhenu, Yahweh gaat. Kent u de uitdrukking? Sma betekent hoor. Maar het betekent meer dan hoor, het betekent luister. En als je moet luisteren, moet je het ook doen. Het is leuk als die woorden er staan. Misschien zullen zij gehoor geven, hoor Israël, sma en doen... en zich bekeren, want ze doen het momenteel niet. En ieder van zijn boze weg. Dan zegt vader, ik zal berouw hebben over het kwaad dat ik hun... Denk aan te doen. Hij zegt, dan zal ik berouw hebben over het kwaad. Wat staat hier boze? Wat staat erachter? Ra. Ra is het grondwoord van kwaad. Alles wat God zegt is goed. En als we doen wat God zegt, dan doen we goed. En aan goed doen is geen einde. Amen. Wij willen allemaal goed doen. Maar als we weten dat Vader zegt: a ah, en zei: nou, dat komt me niet uit, ik ga B doen. Dan doe je kwaad. Ra. En mensen die kwaad doen, ra, echt waar, moeten zich van bekeren om het goede te gaan doen. Je kan er nooit onderuit om te zeggen, nou weet ik wat kwaad is, ik ga het kwade doen. Hoe moet je dat ooit verantwoorden voor je vader? Hij zegt, dan zal ik berouw hebben over het kwaad wat ik hen dacht aan te doen. Nou, uit die uh, achtergrond... denk ik, ik wil toch naar het Nieuwe Testament toe. Ik wil naar die wijnstok. Ja? Ik wil naar die wijnstok toe. Ik beschouw die wijnstok... ook als het woord... van Yahweh. Ik ben... de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Wie zegt dat? Yeshua. Ik ben... De ware wijnstok. Schitterende gelijkenis. Ik heb zelfs onder ik ben nog een streepje gezet. Om even op een misleiding te wijzen. Er zijn vele mensen die hebben geleerd... Ik zal zijn die ik zijn zal. Zo staat het in de grondtaal over Abba Yahweh. En ik ben die ik ben. Wat zeggen nou velen? Yeshua is Yahweh in het vlees. Er zijn dezelfde die zeggen, Yahweh en Yeshua zijn dezelfde persoon. Absurd. Yahweh is de enige waarachtige God. Schepper van de hemel en de aarde. En Yeshua is de enige geboren Zoon van God, verwekt in Maria. Dus haal ze nooit door elkaar en zeg nooit, dat zijn dezelfde. Ik ben, staat hier, ego eimi. Dat staat zo vaak in het Nieuwe Testament. Ik ben... Maar bijvoorbeeld tegen die blinde zegt hij... Hé, hey, ben jij nou die blinde die genezen is? Ja, zegt hij, ik ben die blinde. Maar ik was blind. Er staan een heleboel woorden... Ik ben, ik ben, ik ben. Stel voor dat ego en mij zou betekenen... Een andere naam voor de eeuwige God. Dat kan dus helemaal niet. Alleen maar om na te kijken voor u als je weer thuis bent... Zegt, nou ga ik het eens opzoeken. Waar kan ik vinden dat God zegt, ik ben? Ja, dat zie je wel. Het Oude testament. Ik zal zijn. Nou zegt Yeshua, ik ben... De ware wijnstok... Yeshua zegt, ik ben de ware wijnstok. Nogthans, het is een soort gelijkenis, hè? En mijn vader is de landman. Ik ben de wijnstok en mijn vader is de landman. De vader is de landman. Dus die moet de vruchten uiteindelijk van de wijnstok gaan zien. Want die landman, die wil vruchten. En die wil oosten van die wijnstok. Ik denk, ik zal er een tekeningje bij zetten. Dat is niet zo moeilijk, hè? Dus de wijnstok... Ja, en dat zijn de vruchten, schitterend. Regelmatig kijken ze een mooie borst van mijn broeder en zuster van de wel van de beste blauwe druiven die er maar zijn te halen in dat Westland, en daar genieten we van. Ze zien er net zo uit, prachtig blauw. De vrucht van de wijnstok. Ik denk zo aan wat je verkleind anders kan ik niet verder. Hè? Ik ben de ware wijnstok, zegt Yeshua, en mijn vader is de lang man, maar elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij, Abba Yahweh, weg. En elke die wel vrucht draagt, die gaat hij snoeien, omdat je meer vrucht draagt. Wie van u zit wel eens in de problemen? Dat je het niet meer ziet zitten, dat je gaat traantjes krijgen. Toen je het niet meer zitten, dat is wel moeilijk. Eigenlijk is vader je aan het knippen: Je hebt veel te veel vlees, je hebt veel te veel takken die uitsteken. Nee, echt waar, je wordt gesnoeid en prijs de Heer, je krijgt er traantjes van. Maar na de verdriet komt vreugde. Want dan zeg je achteraf, gelukkig dat ik dat kwijt ben, zeg. Nooit geweten totdat dat zo'n ballast is. Of was? Amen. Ja, dan ga je de preek zitten verrijden. Dan kan ik wel stoppen. Echt waar? Dus als je nou al een keer geknipt bent... dan gaat die bossen, die gaan die borsten nog groter worden. Want al die, die sappen die gaan in en die ene borst. En er komt later nog een keer een knipje bij. Dan zegt die tak misschien wel oud... maar dan kan die vrucht nog groter worden. En vader blijft aan de gang. Dus als u vrucht wil dragen in het koninkrijk van God, dan denk je, wat een mooi broosje is dat al, hè? hè? Mooi trosje. Nou, dat trosje gaat groter worden, broeder en zuster. Prijs de Heer dat hij gaat knippen in uw takjes. Elke rang die geen vrucht draagt, hij neemt hem weg. Dat is ook pijnlijk, hè? Elke die wel vrucht draagt, snoeit hij op dat, op dat, op dat, het redengevend woord, uiteindelijk meer vrucht draagt. Broeder en zuster, Yeshua zegt, u bent rein om het woord, dit is ook weer logos. Hetzelfde woord logos, dat staat in Johannes 1. In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Dat woord is niet Jezus op dat moment, maar dat is God, degene die je sprak. Gij zijt nu rein om het woord dat ik, Yeshua, tot u gesproken heeft. Aha. Wie is de spreker van deze Logos? In dit geval is het Yeshua, die spreekt. Als Petrus het zou hebben gezegd, dan vraag je aan dat woord, hey, Logos, wie heeft dit gezegd? Ja, nee, maar Peter is gezegd. Dus bij Logos moet je altijd vragen, wie heeft het gezegd? Nou, broeder en zuster, Yeshua die zegt, gij zijt rein om het woord dat ik, Yeshua, tot u gesproken heeft. Daar blijkt dus uit dat de woorden van onze Messias ons van binnen reinigen. Bij het horen van de woorden van Yeshua en van Yahweh... gaat er in uw eigen binnenste iets gebeuren. Of je wordt geconfronteerd met kwaad. Dan zeg je oh mijn God, zit dat in mij? Prijs de Heer. Dan heeft hij raak geschoten in je hart. Zeg je, vader, dit is fout. Ik beleid dit als zonde. Dit ga ik niet meer doen. Hier bekeer ik me van. Halleluja! Het is de basis van het hele geloofsdenken. Daarom willen we geloven wat vader Jaweh zegt en wat dus door Yeshua is verkondigd. Want hij brengt ons, mensen die in het kwaad zijn geboren, weer terug bij de vader. In Yeshua zijn we volkomen rechtvaardig voor Gods aangezicht. U bent rein om het woord en ik heb hier het woordje ween maar een streepje ondergezet. Want de Bijbelvertalers hebben in Johannes 1 het woordje Je woord met een hoofdletter neergezet. Dat is inlegkunde. Want daarmee suggereren ze, kijk dat is een goddelijke persoon. Dan zeg ik, hey wacht eens even. En dan zeggen ze, dat is Yeshua. Nee. Dat is manipuleren van de tekst. Want de grondtekst kent alleen maar kleine letters. Dus ik denk, laat ik er een streepje onder zetten, dan vergeet ik dat niet te zeggen tegen u. U bent rein, broeder en zuster om het woord dat Yeshua tot u gesproken heeft. Dus bij het horen van de woorden gaat er een reinigende werking in je binnenste. Waarin je je allerdiepste in kan zeggen. Zo, is dat het woord van de Heer? Dan ga ik volgen. Ik neem vandaag de keus. Ik ga het doen. Dat woordje logos. Betekent gewoon het spreken van de spreker. Willem is de spreker. En de woorden die ik spreek, ben ik de logos. Want ik heb het gesproken. En wat ik gezegd heb is de rema. En in het Hebreeuws is dat amar. Yeshua die zegt, blijf in mij gelijk ik in u. Hoe kan Yeshua nou in u blijven en u in Yeshua? Blijf in mij gelijk ik in u. Hoe blijft u nou in Yeshua? Dat komt omdat je luistert naar zijn woord. Hij is de spreker van dat woord... Als we zijn woord gehoord hebben, aanvaard hebben en we doen wat hij zegt, zo komen we in dat woord van Yeshua. Dat woord van hem is naar binnen toe gegaan en wij gaan daar naar handelen. Zo kan je zien, zo, die is onderwezen in het woord van de Heer. Want hij wandelt ernaar. En we willen maar één ding, gehoorzaam zijn aan de gezegende woorden van onze vader en van zijn zoon. Hij zegt duidelijk blijf in mij, dat kunt u doen. Gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, broeder en zuster, als ze niet aan de wijnstok blijft. Haal jezelf nou niet van het woord van God af, want je verarmt en je gaat helemaal dood. Je moet voortdurend ingehaakt blijven op het woord van Abba. Zoals dus de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, als ze niet aan die wijnstok blijft, broeder en zuster, ook gij niet indien. Voorwaarde, gij niet in blijft. Het is een proces waar u leiding in mag nemen. Als u daar geen beslissing en een keuze in maakt... vader zou je niet bij je nek grijpen en je hoofd erin stoppen. Dan moet je. Nee, hij houdt je het voor. Vader wil een relatie met u. Je kunt ook niet als man een vrouw bij de nek pakken... zeggen nu ben jij van mij... Nee, ze zal door de woorden van je mond, door de overleggingen van je hart, moeten zeggen: wat een schat van een man. En denk toch, ik heb ervaring, want zo heb ik mijn vrouw natuurlijk op mijn weg gekregen. Maar zo doet de Heer het ook. Hij laat je zijn woord en zijn hart zien door de dingen die hij zegt. Zelfs de straf die ons toekomt, heeft hij nog op zijn zoon gelegd. Wat een liefde. Zo werkt het echt. Er moet iets uit dat hart komen wat die ander gaat zegenen, wat hem ook tot verandering brengt. Je kan niet zeggen, ik ben gehoorzaam aan het Torah en je gaat de zondag vieren. Kan niet. Of je weet het nog niet en er komt een verandering. Yeshua die gaat het nog een keer zeggen. Hoofdstuk 15, vers 5. Hij zegt het nog een keer. Yeshua zegt, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Amen. U moet overlopen van vrucht. Als we maar naar u kijken... Ja, wat zien we dan eigenlijk aan u? Want wat is nou eigenlijk de vrucht van die wijnstok? Die wijnstok? Ja, ja, het leuke is... Het heeft met het woord van God te maken. De grootste wijnstok die er is... Is dat wat God in zijn woord gezegd heeft. Want alles rust in ons geloofsleven op het woord van God. En hoe dat woord van God bevestigd wordt in Yeshua de Messias. Hij is een waarmaker van zijn woord. De wijnstok is het woord van God. Heel eenvoudig. Leer Torah. Ik ben de wijnstok. Als er één naar Torah geleefd heeft, is het onze Yeshua. Hij was volkomen rechtvaardig. Hij stierf met onze zonderlast op hem. Hij is opgestaan uit het graf, zoals wij door de doop zijn opgestaan uit het graf. En we zijn één met hem geworden. Vader ziet ons in Yeshua de Messias. Vader ziet ons volkomen Yeshua zegt, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft, een ander woord voor in is met. Wie met mij blijft, wie in mij blijft, gelijk ik in hem blijf, met hem blijf... hij gaat veel vrucht dragen, want zonder mij kan je dus helemaal niks doen. Je kunt alleen maar vrucht dragen door het navolgen van Yeshua. Want als het eigen vruchtjes zijn, kijk eens hoe goed ik het doe. Je kan goed sabbat vieren, goed uh, uh, gestopt zijn met liegen. Je kan zoveel dingen goed gedaan hebben... Maar het is niets voor God. Want we zijn gewoon niet goed. Er zit kwaad in ons. Wie in mij niet blijft, moeder en zuster, of met mij niet blijft, hij is buitengeworpen. Er staat niet wordt, er staat is. Op het moment dat je kiest om niet in hem te blijven, wat staat er? Is buitengeworpen. Als de ranken en is verdord. Men verzamelt ze, werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Nou weet ik wel dat onze vader is barmhartig. Hij is genadig. Hij is goede tieren. Hij is getrouw. Hij weet wat in de mens is. Daarom heeft hij ook die grote prijs betaald om die mens te redden. Hij komt niet om je hoofd eraf te snijden. Hij komt niet om je klappen te geven. Nee, hij komt om je te tonen wie hij is. Hij laat zijn hart zien. Maar wie niet in mij blijft, echt waar, wordt buiten geworpen. En die rang verdort. Weer een voorwaarde, indien gij in mij of met mij blijft... en mijn woorden in u blijven. Vraag me wat u wil, het zal u geworden. Ik denk dat dit een van de meest misbruikte teksten is uit de Bijbel. Bid maar in de naam van Jezus. En je gaat het krijgen. Maar dat is een leugen. Echt een leugen. Vraag wat gij wilt en het zal u geworden. Wat hebben wij nou aan vader te vragen? Nieuwe auto? Uh, lief nog een Mercedes? Lief zilvergrijs? En dan ook nog wel een 280 SE? Vragen we dat aan vader? Welle. Wat vraagt u nou aan vader? Wij zijn om te het wonderlijke is... Wij zijn ten dode opgeschreven. Als je leven zoekt, vind je dat bij vader en dat heeft hij geopenbaard in Messias, Yeshua. Alles wat je bidt om uit dat kanaal te krijgen in de naam van Yeshua, want hij betaalde voor de prijs, ga je ontvangen. En nog is er een weg tot we dat wel bidden in de naam van Yeshua, maar we lopen de deur uit en we gaan weer rotzooien. Echt waar. Je moet één worden, broeder en zuster, in uw denken, in uw handelen en in uw doen. Heel belangrijk, anders bid je tot Sint Juttemus, dat is natuurlijk een afgod, maar anders bid je tot Sint Juttemus, tot het einde toe, en je gaat nooit krijgen wat vader beloofd heeft, want je moet dus gaan doen naar wat hij gezegd heeft. Indien gij in mij blijft, mijn woorden in jou blijven, vraag me wat je wilt, het zal je geworden, want hierin is mijn vader verheerlijkt. Waarin? Nou, dat je veel vrucht draagt. En je zal mijn discipel zijn, mijn leerling. Ik heb er maar achter gezet. Je moet naar zijn woord handelen. De vruchten die God in uw leven ziet, is waar u in overeenstemming met zijn Torah gaat leven. Word je gered door naar Torah te leven? Echt niet waar. Maar dat is de weg in het Koninkrijk van God. Daar rijden we net als in Nederland allemaal rechts, verstoppen voor het rode licht. U kent die verhalen wel. Gewoon naar de regels die je gedragen binnen het Koninkrijk van God. Word je daardoor gered? Nee, helemaal niet. We worden gered door het offer van Yeshua. En geredde mensen doen nou eenmaal in het koninkrijk van God zoals de koning het wil. Met plezier rijden we rechts. Met plezier stoppen we voor het rode licht. We worden heerlijk tot het rode licht brand. Kan even stoppen. Mijn vader is pas verheerlijkt als u veel vrucht draagt. Als u de vruchten gaat zien aan die takjes. Die vruchtjes zijn de gehoorzaamheid waarmee u gaat wandelen. Dan zegt vader, kijk maar toch eens. Wat een vrucht aan mijn wijnrank. Wie was ook weer de wijnrank? Yeshua. En wie was de landman? was vader. Hij kijkt naar zijn wijnrank en welke vruchten daaraan hangen. En de vruchten die wij openbaren door onze gehoorzaamheid, die komen door ons geloof in Yeshua. Ik hoop dat u de volgorde wilt vasthouden. Gelijk de vader, zegt Yeshua, mij heeft lief gehad, heb ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Hij heeft ons lief. Als we doen wat hij zegt. Ja, je gaat hem dadelijk lezen. Wordt heftig hoor. We kunnen het allemaal wel zeggen. Maar hij zegt duidelijk. Indien gij mijn geboden, mijn woorden, bewaart. Zult gij in mijn liefde blijven. Gelijk ik, zegt Yeshua. De geboden of de woorden van mijn vader bewaard heb. En ik blijf in zijn liefde nou vader als er zo'n echt lief als er één gehoorzaam is is het Yeshua wij zijn volgelingen van Yeshua we zijn door de doop en de opstanding één met Yeshua geworden wij zijn niet Yeshua geworden maar we vormen wel het lichaam van Yeshua daarom hebben we ook wijn en brood om dat te gedenken blijf nou in mijn liefde gelijk ik de geboden van mijn vader bewaard heb en ik blijf in zijn liefde dit heb ik tot u gesproken, het redengevend woord, opdat mijn beleidschap, zegt Yeshua, in u zij. En uw beleidschap vervuld worden. Wie van u wil er nou echt blij worden? Ja toch, eigenlijk moet al die vingers m'n schieten. Dan moet je gewoon gaan doen wat er staat. Je moet stoppen met alles wat er niet zo lekker kosier is in je leven. Zeg, eruit met al die rommel. Ik ga vanaf vandaag trouw zijn. Ik ben door het bloed van Yeshua gekocht en betaald. Ik ga toch niet meer rots zooien... Terwijl er voor zo'n prijs betaald is voor mijn leven. Het is een vreugde om dat te doen. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap, zegt Yeshua, zijn blijdschap in het dienen van zijn vader. Hij ging ermee tot Golgotha toe. In de dood en in de opstanding. Ja, het was een vreugde voor Yeshua om te handelen naar de woorden van zijn vader. Wij zullen diezelfde blijdschap gaan ervaren. Nog eentje. Dit is mijn gebod. Kent u dat lied? Dit is mijn gebod dat gij elkaar de lief hebt. Ja? Eigenlijk moeten we het vaak zingen. Gewoon vaker zingen. Dit is mijn gebod, zegt hij, dat je elkaar lief hebt. Maar dit is de enige tekst in de Bijbel waar dit onder staat. Kijk, uw liefhebben is helemaal geen probleem hoor. Echt waar, ik kan iedereen lief hebben. Echt waar. Maar... Yeshua die zegt tegen zijn volgelingen... ...gelijk ik u heb lief gehad. Yeshua was bereid voor u de dood in te gaan... ...en de prijs te betalen... ...om zij die aan de dood onderworpen waren... ...dat is de zondige mens... ...uit dat graf te mogen opwekken. Er komt een dag dat Yeshua terugkomt... ...en als wij dan gestorven en begraven zijn... Dan zien we hem komen, want hij haalt ons uit het graf. Het is een belofte die de Heer gegeven heeft. Het is een belofte die zelfs aan de doop door de onderdompeling verbonden zit. Want daarin begraven we de gelovigen en we wekken hem op en we zeggen halleluja. Er is er weer eentje opgestaan uit de dood in het geloof. Maar we zullen allemaal opstaan. Dit is mijn gebod dat je elkaar lief hebt zoals ik jullie heb lief gehad. Jezua ging tot het naadje. Want niemand heeft een grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Broeder en zuster, Yeshua zegt, gij zijt mijn vrienden. Maar er staat een voorwaarde bij. We zijn niet zomaar de vrienden van Yeshua, indien gij doet wat ik u gepiet. Dit klinkt niet erg evangelisch, vindt u het ook niet? Echt niet waar. Je zit ook niet in een evangelische gemeente. Wij willen gewoon Torah getrouwen hebben en de Heer lief hebben. Want als je hem lief hebt, bewaar je zijn geboden. Daarom vieren we Sabbat. Daarom vieren we de feesttijden van de Heer. De hele christenheid kent de feesttijden van Yahweh niet. Ze kennen alleen kerstfeest. En wat andere aftreksels. Ja, het heidendom komen. Daar doen we vader geen vreugde mee. Ook al zingen we nog zulke leuke liedjes. He? Gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven. Want een slaaf weet helemaal niet wat zijn heer doet. U heb ik vrienden genoemd. Waarom? Omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u bekend heb gemaakt. Omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb en jullie bekend gemaakt heb, dat doe je het beste geven aan je vrienden. Er zijn hier ooit mensen vertrokken. Want die hadden een betere weg op een andere manier en dat kan. Maar ze hebben nooit gezegd, weet je waarom wij nou vertrokken zijn? Want daarom is dat beter en dat beter en dat beter. Ze zeggen, halleluja, ik ga met je mee. We ruimen de zaal leeg en we gaan daar naartoe. Maar echt waar, er zit altijd een addertje onder het gras. En dat is jammer, want je zou het liefste groeien, groeien, groeien en allemaal diezelfde wandelen. Nou zegt hij, wat ik van mijn vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. Ik weet wel, we mogen nu al jaren met elkaar bezig zijn. Alles wat vader ons toont, delen we met elkaar. Daar vind ik het wel fijn dat er weer mensen naar voren komen. Je moet moeten luisteren wat vader gedaan heeft, of wat ik nou weer ervaren heb. Eigenlijk moet dit hier elke keer al wat morgen gedrukt worden. Dan kan je daarop stellen in een rijtje, kan je allemaal wat zeggen en langs die kant weer naar achter lopen. Je moet ervaringen maken met vader en met zijn zoon. Niet Gij hebt mij, zegt hij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen. Wie zegt dat? Is Opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En uw vrucht zou blijven, broeder en zuster. Opdat de vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Je kan alle beloftenissen van God krijgen. In de naam van Yeshua. Maar je moet hem dienen met een oprechte hart. Gewoon volgen. Als dat strij strijd geeft met je dominee, je ouderling, met je vader, moeder, vriend, met wie dan ook... Wees liefdevol en zeg maar, dat is de koers die ik ga volgen. Ik dien vader Yahweh. Komt u weer. Dit gebied ik u. Dit is een gebod. Dat u elkaar liefhebben. Kun je mij ook nog een beetje liefhebben? Dit gebied ik u, dat gij elkaar liefheb, broeder en zuster. En dan zegt hij in Lucas, en dat is een hele heftige. Een discipel staat niet boven zijn meester. Maar al wie volleerd is. Zal zijn als Jezua. Niemand staat boven Jezua, onze meester. Maar als we volleerd zijn, we hebben dus een weg te gaan om hem gelijk te worden. Vind je dat geen mooie belofte? Je kan dus een navolger van je meester zijn. En hij zegt: als je dan volleerd bent, dan zal je zijn als je meester. Nou, dat stukje wat we misschien nog tekortkomen. van de gerechtigheid die we gaan aanwandelen. we gaan steeds verder in gerechtigheid. Dan is dat stukje wat je nog nodig hebt, dat wordt je dan uit genade toegerekend. Door het geloven in Yeshua. Dus kom je van de 100% nog tekort, dan wordt die 20% word je geschonken. Als een genadegave van God. Dat is toegerekende gerechtigheid. Dat heb je niet verdiend, dat is genade die je krijgt. Wat is het toch heerlijk om God te dienen, hè? Dus al kom je vandaag nog tekort, we gaan verder de weg naar boven met elkaar. Een discipel staat niet boven zijn Heer of boven Yeshua. Maar als we eenmaal verleerd zijn... dan zullen we gelijk zijn aan onze meester Yeshua. Mooi, hè? Johannes 17, vers 16. Dit is schitterend. Hogepriestelijk gebed. Yeshua die bidt. En Yeshua die bidt... kent u hoofdstuk 17? In het eerste gedeelte... van 1 tot en met 20... bidt hij voor zijn discipelen. En vanaf vers 20 bidt hij voor zijn... discipelen van zijn discipelen. Dus de eerste 20 versen bidt hij voor zijn discipelen. En het einde daarvan zegt hij... zij, dat zijn zijn discipelen... zegt hij, die zijn niet meer in de wereld... gelijk ik, Yeshua, niet meer in de wereld ben. Hallo, ze waren toch in de wereld? Maar we hebben geen deel meer aan de wereld. Wij zijn los van de wereld. We wandelen een weg van gerechtigheid. We hebben niets met het kwaad te maken. We zijn rechtvaardiger geworden. Ja, mag je noemen? Voor Egypte, de verwarring. He, het nauwe, het enge, het angstige... Een gelovige in Yeshua is helemaal niet bang. Hij is zelfs voor de duivel nog niet bang. Iemand voor de duivel bang? Hij is bang voor u. Omdat je in gerechtigheid wandelt. En vader zijn hand boven je houdt. Wees nooit bang. De discipelen die zijn niet uit de wereld... gelijk ik, Yeshua, niet uit de wereld ben. Heilig hen, vader. Hoe? In uw waarheid. Wat is De waarheid uw woord is de waarheid dat wat vader zegt wat heeft hij gezegd op de berg Torah dit is mijn verbond zegt hij wandel daarna kom je tekort breng een offer offer wat uitziet op de shua op het, noemen we het maar er zijn vele offers en dan kun je weer in harmonie komen met dan kan je morgen weer opnieuw starten God heeft dus al aan het Joodse volk een genadeverbond gegeven. Wij hebben geen genadeverbond alleen in Yeshua. Ook het Jodenvolk heeft genadeverbond. Want het zag uit op Yeshua. Zelfs Adam en Eva hadden genadeverbond. Want ze zagen uit op Messias die komen zou. Op grond daarvan offerden ze. Het hele leven van geloofsmensen is genade. Heiligheid in uw waarheid. Uw woord, Torah, dat is de waarheid. Op een andere plaats zegt Yeshua, ik ben de waarheid. Want heel de Torah komt tot zijn hoogtepunt in de werken van Yeshua. Gelijk gij mij, vader, zegt Yeshua, gezonden hebt in de wereld... heb ik ook hen gezonden in de wereld. Wie heeft die gezonden? Noem het maar zijn twaalf apostelen. He, want daar biedt hij voor. Ik heilig mijzelf, zegt Yeshua, ik zet mijzelf apart voor hen, vader... Opdat ook zij geheilig mogen zijn in waarheid. Yeshua zet zich daarvoor apart, voor zijn discipelen. Hè, want daar hebben we het over. Dan gaan we vanaf vers 20 lezen. Hij zegt: Ik bid niet alleen voor deze, voor die twaalf discipelen, want het is het hoge priestelijk gebed. In vers 20 komt die omslag. Hij zegt, maar ook voor hen, broeder en zuster, dat bent u en ik, die door het woord van de discipelen in mij geloven. Yeshua bidt voor u. En hij bidt altijd voor u. En zelfs als u fouten hebt gemaakt, zegt die vader: laat uw geesten toch opwekken en kracht schenken. En Yeshua zendt dan de geest van vader. Yeshua is volkomen afhankelijk van zijn vader. Maar we worden door de geest van vader Yahweh gered. Maar hij wordt door Yeshua gezonden. Uiteindelijk is Yeshua de enige die de volheid van de geest ontvangen heeft op Pinksteren, toen hij naar de hemel ging en daar ontving die heilige geest. Toen hij terugkwam, kon hij hem ook uitstorten op alle gelovigen. Hij is de ontvanger van heilige geest en wij ontvangen uit zijn geest. Daarom worden we ook gehoorzaam. Nou, daar komt hij, broeder en zuster. Wat staat er? Opdat zij alle één zijn. Vindt u dat een moeilijk woord, één zijn? We hebben wel eens over de eenheid van God geleerd, weet u nog? Vader, zoon, heilige geest, drie onderscheiden personen, één wezen. Vergeet dit vanaf vandaag, komt er nooit meer op terug. De Godheid bestaat niet uit drie personen, want er is maar één God. We zijn in de maling genomen vanaf Rome tot Reformatie, tot Pinkster, Evangelisch. Ja, het wordt tijd dat we gaan lezen wat de Bijbel zegt. Er is maar één God, en dat is Yahweh. Hij zei, ik ben de enige. Sma Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh en Gad. Zegt Yeshua tegen de schriftgeleerde. Want de schriftgeleerde had gezegd, wat is het grote gebod in de wet? Nou, zegt hij, Yahweh is één. En weet u wat toen die schriftgeleerde zegt? Je hebt goed geantwoord, Yeshua. En hij is de enige. Zo mooi. En Yeshua heeft toen niet gezegd, ho, ho, ho, wacht even, ik ben ook God. Dat heeft hij niet gezegd. Heel duidelijk. Het is moeilijk. De grootste strijd tussen de Jood en de christen... is dat de christen drie personen in een godheid stoppen. Daar zal een Jood nooit gemeenschap mee kunnen hebben. Onmogelijk. Want voor de Jood is er ook maar één God. En hij wacht op de mensenzoon die God zou zenden als Messias. En Yeshua is de mensenzoon. Geboren uit de mens. En de zoon van God. Want hij verwekte hem in Maria. Nou, broeders en zusters, het doel is om alle één te zijn. Wat is nou één zijn? Nou, luister goed. Gelijk, gij, vader, in mij en ik in u. Zo. Is dan Yeshua toch God de vader? En is God de vader dan toch Yeshua? Nee. Dat één zijn heeft te maken met denken, met spreken en met handelen. Als wij op gelijke wijze dan stapjes zetten, zo, dat klubje is één... Als wij een lied zingen, we zingen dezelfde woorden, precies gelijk op de toonhoogte. Zij ze, die kunnen mooi in eenheid zingen. Hier staat gewoon dat wij alle één zijn zoals vader in Yeshua en Yeshua in vader. Ze zijn één in denken, in spreken en handelt in overeenstemming met de wil van zijn vader. Dat zij ook in, nou het wordt steeds mooier. In ons zijn, dus in vader en zoon zijn. Dus zodra wij gaan wandelen naar Torah en profeten en het geloof in Yeshua hebben, we gaan met hem wandelen en één worden in deze wandelwijze, zo worden we één met vader en met zoon. Zo worden we dus één met God en met Yeshua. Maar wij worden door de één zijn met God, niet God, en wij worden ook niet Yeshua. Maar we zijn wel met z'n veertigen, zoals we hier zijn, één. En het hele koninkrijk van God, met alle gelovigen samen, zijn allemaal één... In vader en in zoon. Eén koninkrijk. Eén koninkrijk. Door één prijs betaald. Bloed van zijn zoon. Opdat zij ook in ons zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik vind het schitterend om dit te horen. Nou broeder en zusters, De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt. Zegt Yeshua. Die de vader aan de zoon gegeven hebt. Heb ik hun gegeven. Over wie hebben we het ook alweer? Vanaf vers 20. Ik bid niet alleen voor die twaalf discipelen. Maar ik bid voor de gemeente van Abu Voor diegenen die door de woorden van de discipelen in hem geloven. Durft die Arme te zeggen? Hij bidt dat we één zijn. Ja? En dat wij dus de heerlijkheid. die Abba Yahweh aan Yeshua gegeven heeft. heb ik aan hun gegeven. opdat ze één zijn, gelijk wij één zijn. Dus zoals Yeshua één is met zijn vader. In denken, in spreken en in handelen. Hij bidt dat wij ook één mogen zijn. Zoals Yeshua één is met zijn vader. Wij één met vader en Yeshua. Johannes 17 vers 23. Gaat hij het nog een keer herhalen. Ik in hen, zegt Yeshua. Gij Yahweh in mij. Zodat zij, dat zijn wij, volmaakt zijn tot één. Waarom? Opdat de wereld erkennen... Dat gij, Abba, Ja, bij mij, Jezua, gezonden hebt en dat gij wie lief gehad hebt? Hen lief gehad hebt. Want dat is de hele achtergrond waardoor vader het doet. Hij heeft je lief. Je bent nog in zijn wegen gaan wandelen. Ja, hij krijgt je steeds liever. En elke keer gaat hij meer geven en u krijgt door de geest van God inzicht in het complete verlossingsplan. Je zou ook nooit meer een stap achteruit willen doen. Dat gaat echt niet. Je wil alleen nog maar vooruit. Dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij, Yeshua, lief gehad hebt. Een hoop mensen hebben pijn in de buik, omdat ze zichzelf afwijzen. Ik ben niks, kan niks, ik heb niet. Ik ben klein, ik zal altijd klein blijven. Ik ben maar een kwartje, ik word nooit een euro. Snap je het? Zo denkt onze ziel zo vaak, weet je wel. Maar je moet gaan denken, zoals de Heer het zegt. Als je een gelovige bent in Yeshua, dan geloof je wat Yeshua zegt. Dat gij hen lief gehad hebt... Gelijk, gij mij lief gehad hebt, broeder en zuster. Zij die tot gehoorzaamheid komen, worden geliefd door de Heer. Zeggen dat je in hem gelooft en je doet niet wat je zegt. Dan zegt hij, je bent een leugenaar. Leugenaars, daarvan kennen we de weg. Johannes 14, vers 10 zegt, gelooft gij niet, broeder en zuster, dat ik, Yeshua, in de vader ben. En dat de vader in mij is, vraagteken... Geloof je dat niet? Yeshua is volledig in zijn vader. In dat woord van zijn vader. En vader is volledig in Yeshua. Door dat woord. De wijnstok. Is het woord van vader. Daar moeten we volledig mee gevuld zijn. Zo hebben we de woorden van vader in ons. Geloof gij niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is? Nou zegt hij, de woorden die ik tot u spreek... Zeg ik van mijzelf niet. Maar de vader die in mij blijft doet zijn werken. Dus de woorden zegt hij. En dat is een heel mooi woord. Dit is nou weer niet logos. Dit zegt dus niet tot Yeshua dit zegt. Maar hij heeft het over woorden die gesproken worden. De rema woorden. De amar. De woorden zegt hij. Die ik tot u spreek. Dus dat is wat hij zegt. Moet je vasthouden. We weten immers wie het zegt. Maar je moet die woorden die hij zegt vasthouden. Ik zeg uit mijzelf niet. Maar de vader die in mij blijft doet zijn werken. Dus de rema woorden die Yeshua spreekt, daar doet vader zijn werk mee in uw hart. Dus je moet wat hij zegt opslaan in je hart en vasthouden. Op slot leggen ze, dat heb ik gehoord. Zo spreekt de vader. Ook al voel je je slecht, misdadig en zwak... Blijf zeggen wat God gezegd hebt. Je komt er zo uit. En binnen een korte periode, ik ben een zoon van God. Ik ben een dochter van God. Ik vind het een vreugde om naar Torah te leven. En de wereld zegt, joh, je bent hartstikke gek, ben je een joodje geworden soms? Halleluja, natuurlijk ben ik jood geworden. Een godlover. Hij die God looft, is een jood. Ik ben wel geen fysieker. Maar de jood zal nog jaloers op ons worden als je ziet hoe Joodstad we zijn. Om gewoon naar Torah en profeten te leven. Ik zeg dus niet dat je jood moet worden, dat je denkt, ik ga me morgen gelijk besnijden. Is niet de bedoeling. De vader die in mij blijft, doet zijn werken, broeder en zuster. Ook nu. Amen. Echt waar. Laat het een vreugde zijn om vader te dienen. Maar dan met vreugde. Want als we niet met vreugde dienen, dan zit hij te kijken en zegt hij: Oh, oh, oh, hij loopt precies te doen wat ik zeg. Maar moet je eens kijken hoe zachterrijnig dat hij kijkt. Dat vindt vader niet leuk. Maar huppel voor zijn aangezicht en wees vreugdevol.